Het is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De door Nederland gesteunde strijdgroepen in Syrië... maakten zich schuldig aan ernstige mensenrechten schendingen. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw. Gisteren werd al bekend dat Nederland logistieke steun heeft geleverd... aan gewapende groeperingen die door het OM als terroristisch worden beschouwd. Voorwaarde voor de steun was juist dat de strijdgroepen... het humanitair oorlogsrecht naleven en dat ze niet zouden samenwerken met extremistische groepen. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben de groepen zich schuldig gemaakt... aan oorlogsmisdaden. De groepen zetten volgens het onderzoek onder meer kindsoldaten in... en waren actief betrokken bij aanvallen op Koerdische burgers. D66-europarlementariër Sofie in het Veld... wordt opnieuw lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. De leden van D66 konden de afgelopen twee weken hun stem uitbrengen... en zij kreeg de meeste stemmen. In het veld voert sinds 2004 D66 aan in het Europese parlement. Ze nam het bij de lijsttrekkersverkiezing op... tegen collega-parlementariër Schaken en tegen Felix Klos. Hij is communicatiemedewerker voor de Tweede Kamerfractie van D66. Formule-1-coureur Kimi Räikkönen vertrekt na dit seizoen bij Ferrari. De 38-jarige Finn werd in 2007 wereldkampioen voor het team. In totaal won hij 20 races. De komende twee jaar rijdt Raikkonen voor het team van Sauber. Daar begon hij zijn carrière in de Formule 1. De 20-jarige Charles Leclerc neemt het stoeltje bij Ferrari in. Het weer in het noorden bewolkt met af en toe lichte regen... en maximaal 21 graden. In het zuiden kan de zon nog schijnen en blijft het droog... en is het ook een paar graden warmer. Morgen meer regen en wat koeler, behalve in Limburg. Daar kan het nog 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.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 Lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is dinsdag, het is 9-11 vandaag. Het hadden toch weer magisch als je dat zo zegt. Ja. <laughs> ja. Maar het is gewoon 11 september hoor. En dat is gewoon een normale dinsdag. Ik verwacht niet dat er hier een vliegtuig op <laughs> Nou ja. Hopen van niet. Nou, dat gebeurt niet. We moeten een drone zijn, dat kan niet. Goed, maar in ieder geval goedemiddag. Welkom dat u er weer bent. En uh, welkom dat jij er bent. Helemaal weer gezellig. Ja. Welkom alle luisteraars. Gezellig met u weer naar ons luisteren. Yeah, en uh, we gaan, uh, nou ja, vandaag voor mij is het weer een marathon, hè? want ik moet weer vier uur achter elkaar. Want na dit programma begint ook de vinyljaren weer. En dat gaan we weer proberen wekelijks vol te houden. De vinyljaren, ja. Plaatjes draaien, hè? echte plaatjes draaien. En uh, vandaag, uh, ja, ik had het u al gewoon beloofd en toegezegd en weet ik het allemaal niet... Maar we gaan hem vandaag uh, helemaal draaien. Het nieuwe album van Paul McCartney. Het uh, prachtige Egypt Station. Ik heb het natuurlijk al het weekend grijs gedraaid. En er staan toch weer echt juweeltjes op hoor. Ja. Echt wel. Dus dat straks na twee uur Egypt Station. En ehm... Uh, in dit programma gaan wij ons bezighouden met natuurlijk het Regio Nieuws. Half één, half twee. Uh, we hebben uh, uh, uh, artiest in het licht. Ja. En uh, we hebben... Wat hebben we nog meer eigenlijk? Oh ja, we hebben het recept nog straks om kwart over twee. En we hebben natuurlijk de vijf minuten van Beb. Ja, de vijf minuten van Beb. Ja, of oh, dat gaat gebeuren. Dus uh, het, uh, poeh, het is wat allemaal weer. Hè? We hebben weer een vol programma. En morgen zijn, ja morgen we de, zijn we er ook. Of ben ik er ook? Want Ron is er niet helaas, dus ik moet het morgen helemaal alleen doen. Nee. Of heb jij zin? Is Ron in de cultuur uh, gebleven? Huh? Is dat Ron in het cultuurweekend blijven hangen? Ja, hij blijven hangen. Cultuurweekend, <laughs> hij zit helemaal vast met zijn driewielen. Of, of heb jij zin morgen? Mag hoor. Oh, wel fijn dat ik zo van ben. Even He? nadenken hoor, even nadenken. Woensdag 12. Ja, woensdag. We nemen een optie. Oké. Okay. De agenda heb ik al, dus die hoef je niet uit te zoeken. Dat scheelt alweer. Ah. En, eh... Uh... De agenda heeft rond mij al toegestuurd, brave man. Dus uh, dat is al geen probleem, dat hoef je niet meer uit te zoeken. En uh, donderdag, uh, is Dolly er weer eigenlijk? Ja, ik hoop toch wel uh, dat ze de donderdag weer is. Of Dolly weer terug is dus in ik ja, griekenland. Dat ze niet uh, in Griekenland is blijven halen. Nou goed, laten we allemaal vanuit gaan dat dat allemaal goed gaat van de week. En vandaag gaan we starten. En ik heb een hele aparte 3-1 vandaag. Eigenlijk een beetje op verzoek van iemand die wie ik zondag op het terras zat. En die een grote fan van deze man was. En ik weet niet of hij luistert. Maar in ieder geval, dan kan hij het altijd nog een keer terug horen via de terugluistering. Maar we gaan het gewoon doen. Johan dat is En wie wordt het? Ja, dat zou je zo horen, Pep. 3 in 1 Paolo Conte Era Max Yo tranquillo che mai La sua lucidità Smettila Max La tua facilità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 I'm out. jacky Non ci sono parole per spiegare d'intuire e capire Magdalene e se mai ricordare tan Io capisco soltanto il tatto delle tue mani e la canzone perduta è ritrovata come un'altra, un'altra vita. Madeleine, certi gatti o certi uomini, mm, svaniti in una nebbia o in una tappezzeria. Addio, addio, mai più ritorneranno. Si sa, col tempo e il vento tutto vola via. e qua e qua qualche volta è così che qualcuno è tornato sotto certe carezze daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar, e poi la strada daar, subito gli amanti, per daar, e daar, ciascuno se ne va, daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar, Che più che gente sembrano fular tutto il meglio è già qui non ci sono parole Dat is toch echt niet zo'n artiest die je dagelijks op de radio hoort Nou, nee. bij ons gewoon lekker wel Ja, wij zijn zo uh, de, Dank voor de tip, Ruud <lacht> Hij heeft ook Ruud, hij heet ook Ruud Ja, en ik ben niet zelf. Maar uh, het was wel leuk Paolo Conte is een, uh, een it Italiaanse uh, componist, tekstschrijver uh, Nou ja, wat is hij eigenlijk niet, zou je kunnen zeggen Want hij is heel veel Heel veel is hij Um, Paolo Conte dus. Hij is geboren in Asti. En dat gebeurde op 6 januari 1937. Italiaanse zanger, componist en tekstschrijver van liedjes voor anderen. En later ook voor zichzelf. Zijn korrelige, wat holle stem verleent een speciaal charme aan zijn treurige, soms melancholische teksten. En hij heeft in 1998 een uh, verzamelalbum uitgebracht onder de naam The Best of Paolo Conte. Hij componeerde filmmuziek en uh, een musical, Rasmatas. En als beeldend kunstenaar, dat is hij ook nog, had hij uh, tentoonstellingen in Londen uh, van zijn grafiek. En nog en schilderijen, dat ook nog. En Paul Le Comte studeerde ook nog rechten en was dus advocaat. Dus ik zei al, wat was hij eigenlijk niet? Zou je bijna kunnen zeggen. Nou, de liedjes die we hoorden, dat was op de eerste plaats natuurlijk Max. En dat tweede nummer... Dat heeft een Italiaanse meer, nee, titel. Ja, nou, ik, ik denk dat ik, als ik het zo uitspreek, dat ik ruzie heb met elke Italiaanse antwoord nu. <laughs> uh, uh, Claire uh, Gli imperiali of zo. Uh, Gli imperiali Bili. Ja. Zo is het geloofd, ja. zoiets. Ja, ik weet niet wat het betekent. Nou, ik weet eigenlijk wel wat het betekent. Het schijnt, als je volgens de vertaling gaat kijken, schijnt het regenjas te betekenen. Maar. Um, <laughs> <laughs> uh, ik hoop niet dat alle Italianen in Zandvoort nu uh, massaal naar de studio komen... om mij te molesteren, want echt, mijn Italiaans is abominabel. Maar goed, ik ja, heb dus het hebben ze nu gewoon heel erg de slappe lak. Ja, <laughs> ik, uh, ik, ik heb het geprobeerd. En het laatste liedje, dat is nou weer wat makkelijker qua titel... want dat heet gewoon Madeleine. MUZIEK Goed, Paolo er dus als 3-1. En uh, ja, dan krijgen we een artiest in het licht. En het is ook alweer apart. Ja, dat is een beetje een aparte sfeertje vandaag in de, de opening van dit programma. Want dit is ook wel een hele aparte dame. Een hele talentvolle dame ook. Artiest. En een artiest dame... in het licht. En een dame met zeer een aparte muziek. Luistert u naar V. Lovsky En die jaren vandaag. running behind the time just like this train shaking into town with the brake complaining I used to count lovers like railroad cars I counted them on my side lately I don't I just let things slide. And the station mass the shunting car. For a cause, or a strong cat without claws, or any reason to resume, and I found this empty seat in this crazy, crowded waiting room. Everybody waiting. Old man sitting on his bags. Women with that teased-up kind of hair. Kids with the jitters and their And those wide, wide open stairs and the kids' got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 Controleer. Appellation controlled. La la Appellation Appellation contrôlée Leuk of is dit leuk? Heel leuk. Ja, dat is heel erg leuk. A la page, uh, uh, ab, ja. En, ja. Nu, en nu je Frans, druk. Ja, appellation contrôlée. Abon. Ah ja, abon. Ja, ja, ja, ja dat staat ja, ja. op die, dat staat op die wijnflessen allemaal. Kijk. Maar uh, zij had er niet zo'n goede herinnering aan, geloof ik. Want ze had het over Chateau Migraine en zo. Uh... Inderdaad. het <laughs> is een hele goedkope Maar Appellation contrôlée. Ja, het is wel gecontroleerd. In ieder geval, Fee En uh, ja, ik, ik heb een waardering voor de mens. Want die kan echt alles, dat mens. Dat is zo'n geweldige artiest. Hè? Uh, ze, hij heet oorspronkelijk Fee Luiendijk omdat, uh, om dat maar even... Uh, dus de Art Lofsky, Lofsky is haar uh, artiestenaam. Zij is geboren in Leiden. En dat gebeurde op 11 september 1955. Zij is een Nederlandse zangeres-componiste. En uh, haar uh, grootste wapenfeit qua hit... zou ik maar zeggen, grootste wapenfeit qua hit... is natuurlijk het nummer Christmas was a friend of mine. Wat overigens vind ik... Ik hou helemaal niet van kerstnummers. Ik heb er niks mee. Uh, maar er zijn er een paar die er dan uitspringen... en daar is dat er een van. Uh, was haar eerste grote hit. Ze bespeelt verschillende instrumenten. Uh, waaronder de en uh, Dat is een beetje een voorloper van de, van de synthesizer, zeg maar. Dat, dat ding dat hoor je ook bijvoorbeeld heel goed... als je naar Good Vibrations luistert van de Beach Boys. Ik noem maar even wat, er hoor je hem. Mm Het -hmm. uh, is een ding ook dat uh, bedacht is in de tijd... door de man die ook later met een synthesizer zou komen, namelijk Robert Moog En de Moog synthesizer die kennen we natuurlijk allemaal. En die Theremin was eigenlijk eh, ook een bedenksel van hem. En zij bespeelt ook de zingende zag. Wist je dat? Aha. Ja, zij speelt ook de zingende <laughs> zag. Nou, dat is dus ontzettend leuk. Velofsky dus. En u hoorde achtereen volgens het nummer Just Like This Train... Wat een live opname was en daarna dus dat appellation contrôlé. Ja, mijn Frans loopt iets beter dan, dan Italiaans. Italiaans. Ja, ja, ja, ja, het. Ja. Ja, ja. ja, Frans heb ik nog wel een beetje geleerd vroeger op school. Oh, ik dacht van het lezen van de wijnetiketten, maar toch op school. Nee, ja. ik, heb ja. op school, nee ik had zelfs een acht op mijn examen voor mijn Frans. Ja. En mijn lerares die, die, uh, bewonderde mij om mijn uitspraak. Weet je wat nou voor film is? Ik weet er helemaal niks meer van. Ik ben alles vergeten. Ik weet niet eens meer. Ik kan alleen nog in het Frans zeggen. Van, uh, de bière, s'il vous plaît. Dat, dat red ik nog. <laughs> maar dan is het ook helemaal klaar. <laughs> ik weet het gewoon niet. Niet bijgehouden ben... bij jaarlijkse vakanties in Frankrijk. Nee, want ik vond het een. rotaal gewoon. Wat ja. vond je het dom was Ik vond het helemaal. Maar goed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een grote brand heeft in de nacht van zondag op maandag... een vrijstaande woning aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp getroffen. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak. Ze zijn aangekeken in de ambulance op rookinhalatie... maar de bewoners raakten niet gewond. De woning is grotendeels verwoest, meldt de veiligheidsregio Kennemerland. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De deelnemers aan de 21ste Ride for the Roses... dat is een fietstocht om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker... hebben 520.000 euro opgehaald. Ongeveer 5.000 deelnemers fietsten in de regio Haarlemmermeer... en die deden dat voor 25, 50, 80 of 100 kilometer... voor de KWF-kankerbestrijding. De opbrengst van dit jaar gaat naar het onderzoek van hersenkanker van professor Ellie Hall in het UMC in Utrecht. Zij werkt aan de doorbraak voor deze agressieve vorm van kanker. Dus dat was de opbrengst, 520.000 euro. Volgend jaar gaat de Rite of Roses weer eh, gehouden worden in Zeeland. En daarmee keert ze terug naar de provincie waar het ooit begon. In Nederland wordt al een aardige tijd van alles gedaan... om een plekje op de Formule 1 kalender te veroveren. Het TT-circuit in Assen lijkt de grootste kanshebber... voor een eventuele Nederlandse Grand Prix. Maar ook op het circuit Zandvoort, met historische waarden... wordt er nog altijd gehoopt op een kans. En afgelopen weekend kreeg Zandvoort hoog bezoek vanuit de FII. Charlie Whiting, de baas van de Formule 1... is er het afgelopen weekend wezen kijken. In gesprek met Motorsport legde een woordvoerder van het circuit uit dat de fia functionaris vrijdag op het circuit is geweest. Hij wil daarbij verder niet ingaan op de reden van het bezoek. Mogelijk heeft Whiting, net als in Assen, aangegeven welke aanpassingen er nodig zijn om het circuit geschikt te maken voor de Grand Prix. In een verzorgingshuis Velserduin is maandagmiddag op 78-jarige leeftijd Helen Shepard uit Emuiden overleden. Shepard, geboren als Leni Schaap, werd vooral bekend als zangeres van het trio The Shepherds, samen met haar broers Nico en Jan. De grootste hit van The Shepherds was het lied Dank U. In de jaren zestig waren The Shepherds bijna wekelijks op de televisie met Nederlandse volksliedjes die in een nieuw jasje waren gestoken. Ook traden ze op in live programma's en ook bij het huwelijk van prinses Beatrix en prins Klaus en de geboorte van Willem-Alexander. Vanwege haar verdiensten is Helen Shepard in 2003 onderscheiden met het eerburgerschap van de gemeente Velsen. Als bekende Nederlander bleef ze al die jaren toch gewoon in de Muiden wonen, vertelt Marco Schaap, haar zoon. Het gooi, of zo waar al die bekende types hee gingen, dat trok haar helemaal niet. Ze bleef een echte Emuidense en daar is ze dus maandagmiddag in de leeftijd van 78 jaar overleden. Tot zover het regionale nieuws van Halveen. Ja, ik schrok er een beetje van. Ik heb Helen een heel goed gekend. Ja. <coughs> ook regelmatig met haar gewerkt, zelfs. Ik ben een tijdje tijd vaste begeleider geweest. Oh, wat leuk, joh. Ja, ja, ja ik ben een tijdje vaste nou, begeleider Nou, moet ik jou ook condoleren. Ja. Nou, ja. ja. Maar dat is best. Charles ook trouwens. We hebben samen nog met, met, met, Helen, met uh, Helen gewerkt. Ja, samen. Dus, maar goed. Uh, in ieder geval, um, ja. Nou, dat 8, is. 70 jaar 78 jaar. jaar. Prachtige leeftijd. heen nee.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 Het is vandaag bewolkt, maar zo nu en dan schijnt de zon. Het blijft droog en er waait een vrij krachtige en aan zee een krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. De temperatuur daalt dan naar zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het dan regenen. De zuidwestenwind draait naar noord en die zwakt tot matig met een kracht. De temperatuur stijgt dan nog maar naar 18 graden. De komende dag is het licht wistelvallig met kans op regen of enkele buien. Geregeld schijnt ook de zon en is de temperatuur gaat weer omhoog. Donderdag is het gratis 17 en zondag kan het weer 21 graden worden. Tot zover het weer van Rico Schreuder weer. Er is altijd iemand die daar het geluid blokkeert of zo. Die dat uitzet. Van toevallig. Hè? Ik wacht even of je het kan vinden. We wachten even op verbinding met... Oké, okay, nou ik draai even een andere plaat en dan uh, komt dat wel goed.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 Had it all, we had to hit a wall. So this is never withdraw. Even if I stop wanting you that perspective, pushes shit's through. I'll be some next man's other one. So I get on break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with a Stupid Man. He walks away. the sun Cause ain't no regrets And no most of no day Cause as we kiss goodbye The sun sets. So we are history The shadow covers me Oh, die is plotseling afgelopen. Them, ja. baby be, yeah. Kijk, die kennen we wel. Amy Winehouse, het was uh, een beetje op verzoek. Oh. En ook om de titel, want Tears Dry on Their Own. Ja, helaas. Heeft ja. ze daar zelf niet op gewacht. Nee. Zo zei hij. Zo is het. het. Ja, behorend tot de beroemde club van 27, hè? Ja, hè? Ja, ja, ja. 27. Ja, beroemd uh, club van 27. Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix. Uh, Janis Joplin. Nou, uh, zij dus. ja Nou, uh, dus het zijn er radig wat die op die beruchte leeftijd... Uh, het leven vaarwel zeiden, om het zomaar nou. netjes te zeggen. Ja. Oké, okay, nou, we gaan verder. Oh, die had ik al gehad. Dit klinkt oud. Sterker nog. Dat is het ook. <laughs> Lovers' Concerto. Gebaseerd op een liedje van Bach. Eentje heette uh, The Toys. En het liedje heette Lovers Concerto. En uh, het was gejat. Het wist gewoon gepikt. Ja, weet je voor wie... Nou, je had het al verraden. Ja, ik had het al verraden. Oh. He. Het was, uh, ja, het melodietje is gewoon van Johan Sebastian Bach. Ja, menuetje uit het, het notenbuchlijn voor Anna Magdalena Bach. Ja, ik hoor je mijn duit ja, um, Je bent wel goed bezig vandaag. Ja, vandaag, niet te geloven. Goed, ik ben internationaal. helemaal internationaal. He. Het notenboekje voor Anna Magdalena, zijn vrouw. Dat was zijn vrouw. En daar uh, had hij een speciaal uh, pianoboekje voor geschreven. Uh, om een beetje piano te leren spelen. En zo. Dus nou, en daar was dit een menuetje uit. En daar heeft. De uh, uh, toys hebben daar natuurlijk uh, dan een uh, Lovers Concerto op gemaakt. Zo is het gewoon. Ja, die is het. Ja, echt waar. Lief Lief hè? Lief Ja, lief ja. Dus helemaal anders. Forget about you, hate it. And it's the motors. Lekker hoor. motors waren dit en het heet uh, Forget About You. En uh, dat was ook weer oud natuurlijk, gewoon gezellig. Maar af en toe doen we ook eens wat nieuws. Ja, zo moet je natuurlijk ook bijhouden, een beetje de actualiteit. En uh, de volgende plaat is weer van een zangeres. Ja, ik moet er altijd aan wennen als ze in het Nederlands zingt. Ik vind het niet, te... ja, sorry, maar uh, ik moet er toch wel heel erg aan wennen hoor. Hè, het is natuurlijk uh, eigenlijk in Nederland uh, gewoon bekend als de Rock Bitch. En, en dan, dan hoor je ineens dit soort liedjes. Ja, ik vind het toch een beetje, beetje merkwaardig dit eigenlijk. Maar goed. Geniet u er zelf van. Laat me je vertellen wat er na een aantal jaren leven met jou. Je lippen die ik heb gekust, je handen warme, zacht, die mooie lach, het maakte... Ja, dan zie je wat een taal vermag. Hè? Ja. Stel je voor dat uh, Paula Conte in Duits zou gaan zingen of zoiets. Ja. Wat is dit? Dat ja, nou, was Anouk. Het en, was uh, Anouk. Uh, kenn ja. Uh, ja, kennelijk uh, is de relatie weer uit of zo. Uh, ik weet het nog. Een paar jaar geleden had ze, uh, vorig jaar, of twee jaar ja. terug, had ze zo'n liedje die heette Dominique. En dat was ook in het Nederlands. En dat, toen verheerlijk zij een bepaalde man. Ik denk dat hij nu weer opgerot is. Als het heel dichtbij komt, gaat ze ineens in Nederlands. Ja, dat lijkt het. He? Het blijft een ontzettend goede zangeres. Ja, dat is wel. Het is het, wel winnen. Het is ook het een wel heel wel goed wennen. nummer. Ops, maar ja, die ja. tekst, Die <laughs> rot komt Zelfs vrouw. Vuile huigelaar komt erin voor. Ja, nou. Ook een van onze klassieke. Oh, ja, zo wat dat. Nederland kent zou zijn. Uh, nou, kennelijk is diep teleurgesteld in iemand. Maar, wow. uh, nou ja. Sorry, Anouk. Kind, we leven met je mee het nee? is echt hoor, triest. Hopelijk zingt ze spoedig weer vrolijk in het engels. Ja, life is what you make it, zeggen we dan, hè? Nee? Zeg wel, life is what you make it. Tok. Ja, ja, ja. Ja. talk. Je talk. talken to me? Ja, life is what you make it. Zo so, uh, is het maar net. Het is maar net wat je ervan maakt. Toch? Is waar. Is, is waar, waar. hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Vind ik ook. Ja. Het is maar net wat je ervan maakt. Toch, toch was dat. En nummer, dat heette dus life is what you make it. En um, we gaan naar het NOS-journaal van, uh, van 1 uur. Want dat hebben we ook nog. Dus ik zou zeggen, geniet nog even van dit uh, leuke muziekje. En uh, wij zien u terug aan de andere kant met de vijf minuten van Beb. Ah, dat wordt wat. gezellig. Tot zo.